Aanberadenweller, een hoorspel door Jan C. Hubert naar de roman van Ravel Sabatini. MUZIEK Zevende deel, gesloten deuren. Meneer de Milosak, u hebt zich ten opzichte van mij zo buitengewoon vriendelijk gedragen, dat ik mij genoodzaak zie voor u het masker te laten vallen. Ik ben de markies van Bardelie. Wat? U bent... <lacht> nee! <lacht> Marcel de Bardelie, le magnifique. Hoe grappig het u ook mag voorkomen, monsieur. Ik ben het. Hoewel niemand met minder recht die bijna draagt dan ik. Zullen de maar Neemt u mij niet kwalijk dat ik... <lacht> Wie had zich zulke ontknoping kunnen voorstellen? Dat <lacht> u het winkel? Ja, monsieur. En u kunt mijn woede van daar straks waarschijnlijk nu wel begrijpen. Shuttle kent mij heel goed. Te meer omdat hij de oorzaak is van alle ellende waarin ik mij bevind... Geef hem weddenschap als het ware opgedrongen. weddenschap met een verduiveld hoge inzet, monsieur. Iets meer of minder dan onze bezittingen. sacré nom, monsieur. Dat is zeker een fabelachtige inzet. Zie je wel, in Parijs gebeurt nog eens wat. Oh, maar, is toch maar een geluksvogel. Uw neef was erbij, monsieur. Waarbij? Toen de weddenschap werd aangegaan.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 Ja, nu begin ik ook te zien waarom hij weigert u te herkennen. Hij wil u ruïneren. Wat een ongelofelijke schurk. Maar met mij is hij nog niet klaar. Ik zal het onmogelijke proberen om hem de voet dwars te zetten. Mijn beste Hermione Sak. jij bent mijn laatste hoop. Daar wil je bitter weinig van hebben, arme kerel. Zeg dat niet, kan niet beide. Ik bedoel Gaston Rodenaar, mijn rentmeester...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 Deze aantekeningen nog te voegen bij de documenten die al in uw bezit zijn. Wat zijn dat voor aantekeningen, monsieur de Chatelreau? Een verslag van de bejegeningen en de mishandelingen. Kortom een getrouw beeld van de misdragingen die de l'Esperon gisteren voor het posthuis de Fenouillet zich jegens mij heeft geoorloofd. <kacht> Juist. Dank u zeer, monsieur le comte. Niet dat ik u verhoor op enige wijze zou wensen te beïnvloeden, monsieur. Maar als afgevaardigde des konings meen ik het recht en de plicht te hebben het voorliggend bewijsmateriaal te completeren... met hetgeen mij persoonlijk van de zijde van verdachte is wedervaardig. Zeker, zeker, monsieur le comte. En hij was u tot gisteren onbekend? Uh, volkomen, monsieur. Mm -hmm, juist. Uh, verdachte, uw naam en woonplaats, alstublieft. Ik ben monsieur Marcel de Simple. Marquis de Bardelie van Bardelie in Picardie. Volgens de stukken die hier voor mij liggen, monsieur, bent u René de l'Espiron van l'Espiron in Cascogne? Ik kan niet weten wat die stukken behelzen, monsieur, maar als u prijs stelt op de waarheid, kan ik uw vraag niet anders beantwoorden dan ik gedaan heb. Uh, monsieur de l'Espiron, een andere vraag dringt zich op, namelijk deze. Of uw antwoord moet worden opgevat als een opzettelijke poging het Hof te misleiden. ...en het onderzoek te bemoeilijken, dan wel als een bewijs hoe u ten gevolge van de opgelopen verwondingen... ...een gerechte straf voor uw betreurenswaardig verraad in uw geestvermogens bent gekrenkt. U dient mijn antwoord te nemen voor wat het is. Een naar waarheid afgelegde verklaring op het door u gedaan verzoek. De bij uw arrestatie gevonden papieren, alsmede vele andere bewijzen die er in onze handen bevinden laten er geen twijfel aan bestaan dat u René de L'Espiron bent. Dan liegen die papieren als mede de vele andere bewezen, monsieur. <hijen> Ik moet u ernstig waarschuwen, monsieur, als u denkt door een tactiek van valse verklaringen de straf te kunnen ontlopen. Ik dank u voor de waarschuwing, monsieur, maar mijn verklaringen zijn volkomen waar. Toen u op het Chateau de la Vidan. Door een compagnie anders, onder bevel van kapitein Melon Sertekasteroe, werd gearresteerd. Hebt u erkend dat u een Nederlands-Pelon bent? Pardon, monsieur, dat heb ik niet. Dat hebt u wel. Nee, monsieur, dat heb ik niet. Ik heb dus gevraagd, zeer duidelijk gezegd, dat ik onder die naam bekend stond. En aangezien een fatsoenlijk man gemeend bekend staat onder zijn eigen naam, Wens ik niet dat in de volgende enige met u te discussiëren over de vraag of er misschien een mogelijkheid is dat u dan nog een andere naam op na had. Dat heb ik niet beweerd, monsieur. Om uw geheugen wat op te frissen, wil ik met het grootste genoegen monsieur le kapitein laten ontbieden, opdat hij mijn woorden kan bevestigen. Wat u zo dat diende. Monsieur de Castelroo zal woord voor woord bevestigen dat ik gezegd heb, ik sta onder die naam bekend. Zelf hebt u die mogelijkheid ook niet betwist. Maar u wilt niet toegeven dat er een enorm verschil kan bestaan tussen bekend staan en zijn. En waarom zou ik dat niet willen toegeven, monsieur? ...omdat u daarmee dit schertsverhoor met gesloten deuren... ...zou leiden door u en anderen ongewenste richting. Wat u monsieur? Dat elke belediging van het tribunaal des konings... ...u zal worden aangerekend... ...alsof die zijn majesteit persoonlijk waren aangedaan. Dat zou ik u niet aanraden, monsieur. Want zijn majesteit is ervan overtuigd... ...dat hij geen trouwer, geen loyaler... ...en geen toegewijder onderdaan heeft dan ik ben. Denkt u nu werkelijk dat wij dat geloven? Nee. Maar ik hoop u er alsnog van te overtuigen, monsieur. Die hoop moet ik u dan ontnemen. Toen monsieur de Kassarou u in hechtenis nam, heeft hij dat gedaan met de mededeling dat u verdacht werd beschuldigd van hoogverraad. U hebt toen op geen enkele wijze getracht die beschuldiging te verwerpen of te weerleggen. Maar monsieur Le Cardes des zou u me nu willen wijsmaken dat het daar de geschikte plaats of tijd voor was? Monsieur le Capitaine had uitsluitende opdracht, uw opdracht, monsieur, mij te arresteren, niet mij te oordelen. Uitstekend gepareerd, monsieur, mijn compliment. Men kan wel merken dat u de schermkunst voortreffelijk machtig bent. Inderdaad, monsieur. Dat heb ik ook niet ontkend. Wel niet. Dan zult u ook wel niet willen ontkennen dat die kunst u zeer te staden is gekomen in de schermutselingen bij Kastenodrie, waaraan u als officier officierordenaar van monsieur de Montmorency had deelgenomen. Dat ontken ik met grote stelligheid, monsieur. Hel en duivel. U zult een engel tot razernij brengen met uw voortdurende tegenspraak. Ik heb er genoeg van. Voor de laatste maal wil ik u waarschuwen. U veronafzaamde positie als verdachte. En u, monsieur Le Carvalesot, Vroomachtzaam uw positie als groot zegel Ach, dan... Ja, monsieur. U kunt beledigd doen zoveel u wilt. Maar recht dan uw toornige blikken op monsieur president... président. Die de waardigheid van zijn hoog hoogambten grabbel gooit. Door toe te geven aan zijn onbegrijpelijke en ongepaste terecht. En mij te overladen met zijn onverklaarbare woede. het de restaurant, ik ontzeg u het recht. Het recht. En dat zegt u, mijn heer. U die het recht vertrapt en tot een aanfluiting maakt door mijn zeer positieve verklaring dat ik de Marquise de Barbalie ben te regeren? O, oh, ik zou wensen dat Zijne majesteit incognito bij dit krankzinnige verhoor aanwezig zou kunnen zijn, opdat hij zelf zou kunnen zien en horen op welke mens-onteerende wijze het recht in dit goede Frankrijk door pijassen als maar U met voeten wordt geveiligd! Meneer, ik ontneem U het woord! U kunt mij ontnemen wat U wilt, mijn Heer, maar nooit mijn eer! De eer van de marquise de Bardelli hoort u, want die ben ik, en niemand anders. Ja. En hoe kan dan, zo vraag ik u met grote nadruk, hoe kan dan het feit dat de naam René de Lespiron voorkomt, op een aantal mij volslagen onbekende papieren, een bewijs zijn, dat ik mij aan hoogverraad zou hebben schuldig gemaakt? Nee, mijn heren, wat u dient te onderzoeken, is het ontstaan, de mogelijkheid van deze ellendige persoonsverwarring. ...maar dat komt niet in uw kraam te pas... ...om de dood eenvoudige reden... ...dat u niet van plan bent mij recht te verschaffen. Wat zouden wij volgens u dan wel van plan zijn, monsieur? U wilt mij vermoorden. Meent u dat in ernst? Ja, monsieur. Ik ben ervan overtuigd. Juist. Goed, monsieur... We beginnen nog eens bij het begin. Wie bent u verdachte? Zoals ik al bij herhaling heb gezegd, ik ben Sjö Marcel de Saint-Paul. Marquis de Bardali van Bardali en Picardie. Een bewering die u dus nog moeten waarmaken. Ik vraag niet beter. Uitstekend, monsieur. Hebt u getuigen die u kunnen identificeren? Zoveel u maar wilt. Bijvoorbeeld? Ik zal u één getuige noemen, monsieur. Wiens woord u hem net zal zijn. Het zal mij een eer zijn hem voor het hof te doen verschijnen. Wie is het? Zijne Majesteit, de koning, mijn heer. Juist. Zijne Majesteit is helaas niet hier, monsieur. En het lijkt me niet zo eenvoudig. Maakt u zich daarover geen zorgen, mijn heer. Ik weet dat Zijne Majesteit op weg is naar Toulouse. Ik weet helaas niet wanneer de koning zal arriveren. Maar ik verzoek u dit verhoor te onderbreken, dat Zijne Majesteit het zal kunnen bijwonen of wat mij waarschijnlijker voorkomt tot de koning last zal hebben gegeven er er ongeblikbaar mee op te houden. <coughs> Juist. Maar waarom zou je misschien wekenlang in een vochtige ongeriefelijke kerker gaan mediteren over de slechte rechtsverdelingen in dit arme land, als wij u al onmiddellijk in vrijheid zouden kunnen stellen? Inderdaad. Uh, ik, ik... Ik begrijp het niet, meneer. Wel, noem ons nog andere getuigen, familie, Vrienden, familie, zoals u kunt weten, monsieur, zal dat mij niet zo gemakkelijk vallen. En wat mijn vrienden betreft, ze zijn of te Parijs, of zij bevinden zich in het gevolg van zijn majesteit. <laughs> <coughs> Juist. Ja, dat is natuurlijk erg moeilijk. Nog iemand anders? Um, jazeker, monsieur. Mijn rentmeester Gaston Rodenaar, of Ganimere, zoals ik hem altijd noem. Het kan haast niet anders, of hij moet nog in een lange dok zijn. Met ongeveer een twintigtal van mijn bedienden, twee koetsen, paarden en alles wat er zoal tot het gevolg van een edelman behoort. Als u hem zou willen laten opsporen. Dat wil ik natuurlijk gaarne doen, monsieur. Maar het betekent alweer tijdverlies voor, voor u. Kan, kent u hier in Toulouse niemand? Um, voor zover ik weet, niet. Nee. Ik ken hier niemand. Schurk. Nu hebt ge u zelf verraden. En veroordeeld. Als u werkelijk Marcel de Bardelie bent van Bardelie in Picardie, dan zult u weten dat monsieur le comte de Châtelrault een persoonlijk vriend van hem is. Wel nu, deze comte de Châtelrault zit als afgevaardigde des konings hier aan mijn rechterhand naast mij. J Jawel, monsieur, maar... Wij... Niet dat. U hoeft geen nieuwe leugen te verzinnen, maar u heb ik het afgedaan. Heren rechters. De gevolgtrekking waartoe monsieur le président nu weer is gekomen, moet u wel zeer aannemelijk schijnen. Maar ik zeg u dat zij volkomen fout is. Ik ken deze monsieur le comte de inderdaad zeer goed. En hij mij ook. Huh. En sinds gisteren kennen wij elkaar zelfs nog beter. Bij mijn zaligheid. Als hij niet degene was die hij toen helaas bleek te zijn, zou hij nu opstaan en verklaren dat ik markies de Bardali ben. Maar <middels> nou, Le Lecomte verkiest te zwijgen. En daar heeft hij bijzonder goede reden voor. Al was het alleen maar omdat hij zeer goed weet waarom en waardoor ik in deze miserabele toestand verkeer. Maar hij heeft er alle belang bij dat men mij voor René de Lesperon blijft houden. En daarom heeft hij tot dusver gezwegen... Daarom ook heb ik mij op hem niet willen beroepen. Denkt u dat wij dit ooit zullen geloven, monsieur? Ja, dat denk ik. Want zoals zijn naam u zegt, de konde de is, wat hij verder helaas ook mogen zijn, een edelman. En hoezeer ik hem dan ook veracht, hij zal... Als u hem op de man afvraagt, niet durven ontkennen dat ik Marcel de Bardelie ben. Zou u mij zulk een vraag werkelijk ter beantwoording willen stellen, monsieur le garde des Oh, nee, nee, nee, zie dat niet, monsieur le comte. Ik, uh, ik kan de noodzakelijkheid daar niet van inzien. Ik protesteer, monsieur le président. U laat u afleiden van hetgeen uw plicht is. Stilte! Sacrément, nu is voor genoeg. Het Hof weigert pertinent zich nog langer door u te laten beetnemen. Dat trapte leugenaar! Alle scheldwoorden die u mij hebt toegevoegd... zullen u nog eens lelijk opbreken, de le Garderessau. En u, mijn heren, u zult zich deze dag herinneren... tot in lengte van jaren. Want dit zweer ik u. Er komt een dag waarop alles wat u mij hebt aangedaan... dubbel en dwars zal worden vergolden. Zo waar ik Marcel de Bardellie dat zal u zeker de positie kosten die ge zo schandelijk misbruikt. Maar bid de voorzienigheid, nobele rechters, dat het u niet tevens uw hoofd kost. Breng hem weg. Adieu, monsieur de L'Esperon. kapitein Amedé Monsieur de Marquis Tja, ik euh... Marcel Marcel Ik kan alle hoop wel opgeven, nietwaar? Nee, dat, dat kan altijd nog, monsieur Het vonnis is nog niet uitgesproken Laat staan, voltrokken Ik maak mij geen enkele illusie en waarom niet, monsieur? Vandaag komt het er niet meer van en morgen is het zondag. We hebben dus in ieder geval nog twee dagen om te handelen. Wat kunnen we dan nog doen? Ik heb mijn mannen de hele provincie doorgestuurd... om die Gaston Rodenaar en uw te zoeken. Als hij nog in de buurt rondzwerft, dan kan het niet zo lang meer duren... of ik moet bericht van hem hebben dat ze hem hebben gevonden. Monsieur de Castelro, u weet hoezeer ik uw houding... uw bereidwilligheid en uw ijver waardeer. Maar wat heeft het voor zin mij te vleien met valse hoop... Waarom zal ik mijn teleurstelling bezorgen... die mijn laatste ogenblikken zal vergallen... en mij van mijn berusting beroven? Bent u daar nu dan al aan toe, monsieur? Ja. Geloof dat het tijd wordt mij te bezinnen op dingen... die niet van dit leven zijn... en met mijzelf in het reine te komen. Dat is heel jammer, monsieur. Kom. Trek het je niet aan, mijn beste Kastelroon. Ach, het is ook niet zozeer voor mij, monsieur... Maar ik vind het zo sneu voor de dame. Welke dame? Ze heeft verdriet, monsieur. Zeer veel verdriet. Pierre Van Zak, het is toch. Het is toch Ik zal haar zeggen dat u geen tijd hebt. Dat u haar niet wilt binnenlaten. Améthée, ellendige kerel. op oppert mij op de pijnbank te binden. Goed, Marcel. Maar hou jij dan op met die gedachten. Laat mij eruit en mademoiselle binnen. It looks so low. weet ik toch, Roxana? En ik heb het kunnen begrijpen. Monsieur, ik ben de schuld van alles. Niemand anders dan ik. De gevangenschap. Misschien straks uw dood heb, heb ik op mijn geweten. Dat kunt u toch niet begrijpen? Vergeven. Oh, ik word ik gek. Stil, lieveling, stil. Niet meer huilen. Alles is nu toch goed. Ik heb het jullie toch gezegd. Ik begrijp en vergeef alles. Ik weet waarom je het hebt gedaan. Waarom je het doen moest. Je kon niet anders, zorgstal aan. En laat dit je een troost zijn. Ik heb het meer dan verdiend. Mijn lieve hemel, zeg dat niet. Dat mag niet. Ik. Ik, ik heb je liever, niet. Daarom is het gebeurd. Alleen daarom. Roxalaam. Ja, ik weet het wel dat ik het niet mag zeggen. Dat het brutaal is. onvrouwelijk, of, of, of wat je me wilt. Maar het kan me allemaal niets meer schelen. Jij ja, hebt... Ik ben... Ach. Liefeling. Je bent de zachtste, de liefste, de zuiverste vrouw die ik ken. In heel Frankrijk. En ik ben niet waard dat ik in één vertrek met jou dezelfde lucht inadem. Oh. Maar ik, als een verdorven sujet, kwam ik op Lavidon. Wat een deugdzame vrouw is, een eerlijk man. Roxalan, ik wist het niet. Want ik had een leven achter de rug, dat mij voor deze dingen volkomen had verblind. Maar jij, alleen jij, Roxalan, hebt mij veranderd. Om niet anders, want als jij me aankeek, vielen alle verbittering, alle cynisme, ook alle zekerheid en brani als vuile lompen van mij af, omdat, omdat ik je lief heb, Roxalaan. En ik heb het niet geweten, ik heb het niet gezien. Gek van jaloezie en woede heb ik je verraden, jou en de zaken waarom mijn vader desnoods zijn leven zou hebben opgeofferd. Alleen om aan mijn lage hartstochten toe te geven, heb ik hem voorgelogen. En gezegd dat ik voor een paar dagen naar mijn tante in Carcassonne zou gaan. Maar ik ben regelrecht naar Toulouse. En de groot zegelbewaarder. oh Ik begrijp niet hoe ik het heb kunnen doen. Maar het is waar, monsieur. Zo is het gebeurd. Maar hoe komt het dan, Roxelaine? dat je nu bent doorgedrongen tot dit smerige hok. Dit is toch geen plaats voor jou? Had je kapitein de Kasselroeger gevraagd je hier te brengen? Ja, ik moest. Ik kon de gedachten niet verdragen. U als gevangene. Oh, het was verschrikkelijk, monsieur. Op de terugweg kwam ik in Granada. En daar, in de Auberge de la Couronne, heb ik u gezien. Zonder tegen... Gevangen genomen als een boef. Dat is niet waar, Roxalaam. Monsieur le capitaine heeft mij uitermate voorkomend behandeld. Zoals je trouwens nu zelf gemerkt hebt. En ik heb voor zijn gedrag de grootste bewondering. Ja. Ja, dat is zo. En ik wil hem daarvoor danken uit de grond van mijn hart. Maar toen in die herberg hoorde ik van monsieur de Marseille dat u niet er een Hede bureau bent. Dat had... Ik je toch al verteld, kindje? Toen, op La Vedan, weet je dat niet meer? Ja, nu wel weer. Maar ik was verblind, verhaat en, en valse trots. En toen Jules de mij vertelde dat hij u geheel en al verkeerd had beoordeeld, en plotseling de echtere nedel bureau aan mij voorstelde, toen had ik wel in de grond willen zinken van schaamte. U had helemaal geen schuld. U was volkomen eerlijk geweest. En toch is alles wat er gebeurd is mijn schuld, Roxalaam. Oh, zeg dat niet. Dat zal ik nooit geloven. En toch is het zo, kindlief. Want de bedoelingen die mij naar toch hebben gedreven, waren oneerlijk. En zeker niet eervol. Het was beter geweest.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 Ik kan het niet. Zelfs nu niet. Het is te erg. Maar ik kan zo niet verder leven. Begrijp het toch? Je moet. We kunnen het helaas niet overdoen. En nu moet het recht... op wat men daar in Frankrijk houdt zijn loop hebben. Maar ik zal een volledig verklaring... en eerlijke bekentenis opschrijven. Want als alles achter de rug is... heb jij recht op te weten. Nee. nee, dat moet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 Waarom je naar Lavidon bent gekomen? Heb geduld, lieveling. Vaarwel. Vaarwel. Oh. deuren. dit was het zevende deel van de onberaden wedder, een vervolgerspaar in twaalf delen door John C. Hubert naar de bekende roman van Raphaël Sabatini. De medewerkenden waren Bert Dijkstra als Marcel, de marquise van Bardely. Anne-Marie Dupont van Ees als Roxelane de Lavidan, Han-König als de graaf van Onno Morenkamp als kaptein Mironsac de Castelroux. en Martin Kaptein als Monsieur Legarde d'Essault, de groot zegelbewaarder. De regie had Jan-C. Hubert.